Volgens het Marokkaanse Staatspersbureau is de belangrijkste van de nu aangehouden verdachten loyaal aan Al-Qaeda. Hij is volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken de maker van de bom. Een van de Oekraïnse privéverpleegsters van kolonel Gaddafi heeft in Noorwegen asiel aangevraagd. Kalina Kolotnitska vertrok in februari uit Libië na het uitbreken van de gewapende opstand. Ze keerde terug naar haar geboorteland Oekraïne. Het is niet duidelijk waarom ze nu in Noorwegen asiel heeft aangevraagd.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 Het weer vannacht vrij helder, bij minima rond 5 graden. Vooral in het noordoosten is er kans op vorst aan de grond. Overdag opnieuw vrij zonnig, tot 20 graden op de Wadden... tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En nu ligt ook... 5 mei, alweer achter ons, bevrijdingsdag. En daarvoor 4 mei. Wij kijken er nog wel even op terug in deze de tweede uur van uh, Kazaloona. Zeker na het gesprek met uh, Tineke Strik, GroenLinks-senator. Over grenzen, over vrijheid en over migratie ging dat. Nou, Dat komt allemaal samen in Europa natuurlijk. Um, ik krijg al één mail binnen van iemand die zich noemt HAVO. Maar geen naam geeft. Uh, die ook even in zijn mail terugkijkt op zowel 4 mei als 5 mei. 4 mei sla ik even over, want het is een hele lange mail. Uh, hij schrijft: kwalijker vind ik zelf de viering van bevrijdingsdag op 5 mei. Bevrijdingsdag. Wat houdt dat in? Een aantal grote feesten voor jongeren van 15 tot 30 jaar met veel drank en overgevlogen disjockies die per helikopter van het ene naar het andere drinkgelach worden gevlogen. Bevrijding? Vrijheid? Ik hoorde er nauwelijks iets over. Het ergste vond ik nog een radio-uitzending waar Benen op bevrijdingsdag... nog maar het zoveelste Joodse slachtoffer, zoon van, uitgebreid aan het woord kwam. Houdt het dan nooit op. Bevrijdingsdag. We vieren onze vrijheid, prima. Maar ik zou zo graag eens een stevig debat willen horen over vrijheid. Hoe gemakkelijk het is om vrijheid te nemen... en hoe moeilijk het voor veel mensen is om vrijheid te geven. Hoe om te gaan met mensen die vrijheid nemen om anderen hun vrijheid te benemen. Dat soort dingen. Maar misschien is dat wel te veel gevraagd. Volgend jaar wordt de komedie opnieuw opgevoerd. Goed, um, hoe heeft u zelf Vrijheidsdag gevierd? Wat voor soort vrijheid viert u dan eigenlijk? Waar denkt u aan? Um, heeft u wel eens met, dat is een andere kant natuurlijk... heeft u wel eens met vluchtelingen te maken gehad? Want ons hele vluchtelingenrecht, heb ik begrepen... is onder andere ook verbonden met de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Heeft u met vluchtelingen te maken gehad? Um, misschien bent u zelf vluchteling. Heeft u de vrijheid gezocht en bent u dus gemigreerd? U kunt over al dit soort dingen bellen met Casaluna 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer 0800 1121. Tan, um, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zit nu in Turkije. Dat klopt inderdaad. Ja. ja heel goed. En je bent. Ben jij gemigreerd naar Turkije? Mijn vader is uh, gemigreerd naar Turkije. Je bent ge hij was een politiek vluchteling. Ja, jouw vader was... En ja? daar heeft hij mijn moeder ontmoet. Dus ik heb een uh, hoofdruks achtergrond. En ik heb uh, het afgelopen jaar in Turkije gestudeerd. Maar Van jouw vader de, is... Je thuis, ja. dan, jouw vader is vanuit Turkije naar Nederland gevlucht. Klopt, inderdaad. ja. En jij bent weer teruggegaan? Nu. Uh, nou, Tijdelijk, voor een jaartje maar. Oh, Oké, okay. wat ga je doen dit jaar? Het jaar zit er bijna op. Uh, ik ga over twee weken terug naar Amsterdam... Oh waar ik woon, ja, waar ik geboren en gedoven ben. Ja, en wat heb je gedaan dan, om het zo te stellen, in Turkije? Ik heb eerst uh, eerste half jaar vanaf augustus tot en met uh, december uh, een gevolgd, gestudeerd, uh, politicologie, en geprobeerd met deur erbij te spijken. Ja. En tweede half jaar heb ik verschillende andere dingen ja. gedaan. <laughs> wat, wat, wat, wat dan? Dan word ik heel nieuwsgierig. Recitationes. Uh, <laughs> verder hebben teruggesleuteld versleuteld, een beetje van het leven genoten. Ja, precies. Dat laatste ook vooral. Ja, ja, zeker. Hoe heb je het ervaren dit jaar? Ja, het was een heel bijzonder jaar voor mij. Ook een beetje de roots van mijn vader uh, achterna gegaan. Ja. En, uh, ja. Dat was positief. Positief. Mm -hmm. Ja. Um, heb, je, heb, heb je veel met je vader gesproken over die vlucht uit Turkije? Als politiek vluchteling. Um, eerlijk gezegd, ik heb het verhaal een beetje ben ik, geprobeerd achterna te gaan. Omdat met mijn vader kan ik niet spreken. Um, nee. Maar ik heb wel met veel vrienden van hem gesproken. En dat is ja, een interessant verhaal. En ook Turkse geschiedenis. die, Ja, daar ja. hebben uh, we natuurlijk niet van woord is. En is er, nou, is er nou veel vrijheid? In, uh, heb jij vrijheid ervaren in Turkije? Uh, ik heb ook geen bedoel terug. Of heb je je vrij gevoeld in Turkije? Oh ja, ik, ik kon me wel vrijelijk bewegen en zo. Nu, nu bijvoorbeeld, het kwam ook ter sprake wat ik in, uh, in mm. interview. Ja. Is, is uh, persvrijheid, en hot topic, ook internetvrijheid. Ja. Uh, ja. Maar nou, als, uh, als toerist eigenlijk, <laughs> heb ik daar weinig last van gehad. Ja, ja. Dus je kan niet zeggen dat in Turkije de, de vrijheid aan alle banden wordt uh, gelegd? Dat is althans niet jouw ervaring? Nou, ja, uh, niet aan alle banden, maar toch wel aan enkele banden. Hmm. Yeah. En bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie daar nog over hebben, ik heb nou, ik daarvan eigenlijk een e-mail gestuurd, omdat ik wel aan uh, het filosoferen was. Uh, ik heb een tweede vriendin uh, op dat moment, dat was ze een half jaar. Ja. Yeah. Dus het het en zij wil graag uh, het kom na de zomer, dus volgend schooljaar, in Europa studeren. En dat zijn applicatieprocedure aan de gang. En ja, dat is de vraag of het gaat lukken. En als het niet gaat lukken, dan, ja, dan is het eigenlijk een thema in mijn leven geworden, uh, migratie. Ja. ja, want dan moet jij je afvragen of jij naar Amsterdam terug wil. Ja, nee, nee, dat, dat, dat is mijn plan. En als het naar Europa zou komen, dan zou het makkelijker zijn om onze relatie voor te zetten. Ja. Maar zo niet. Dan, dan is er een visabarrière voor mensen uit Turkije, ook voor opgeleide mensen uit Turkije. Wat ...als een argument wordt gebruikt... ...van we willen wel uh, kennismigranten. Maar ja, dat is nog maar... ...te vragen natuurlijk of je een visie kan krijgen. Ik kan wel een visie krijgen. Maar, ja, je, maar van, ja, je vriendin, is, van je vriendin is dat waarom? nog onzeker? Ja, inderdaad. Ja, het is best wel onzeker. Het waarin we leven... Dus, uh, ...ja, niet eenvoudig. En, en het staat me wel tegen de borst. Niet, niet omdat het mijzelf betreft... ...maar gewoon in zijn algemeenheid. Ja, de EU... ...ik begrijp wel dat de, de EU het probleem heeft. Maar ja... Het, die kortzichtigheid en naar binnen gekeerdheid. Ja. Ik kom er nog eens bij. En maar misschien ligt er wat de grond weg aan die problemen, maar ja, ook gewoon het gebrek aan de visie en, en menselijkheid, dat, dat staat me eh, ja. tegen de borst. Want, want is, zou je kunnen zeggen dat dat, dat, dat dat besef bij jou nu sterker is, omdat je als het ware van buitenaf tegen dat Fort Europa aankijkt? <laughs> ja, inderdaad, dat is heel leuk geformuleerd. Mm, ja, wellicht, ook persoonlijk, ik was hem daarvoor al wel van. Het, het, het linkt ook aan wat nou uh, tijden tegen de borst uit. Hoe, hoe we in Nederland met, met uh, vluchtelingen om, ja. omgaan. Om denken te kunnen gaan. En, en ja, ja, de kortzichtigheid. Als, als we nu niet in, in bijvoorbeeld democratiseringsbewegingen in, in landen als Tunesië, Libië, Egypte, Syrië ja. steunen of stimuleren. Dan, dan denk ik dat wij over een. Te, ja, ik weet niet over hoeveel tijd, maar over afzienbare tijd. Het is een groot probleem in onze achtertuin. Ja. ja, dat is... zou wel eens kunnen. Ja, we gaan ja zeker. En hoe um, um, heb jij veel contact gehad met Turk Turken in Turkije? Zodat je zou kunnen zeggen van zo ervaren zij dat zelf. Hoe kijken zij nu naar Europa op het ogenblik? Mm -hmm. er is natuurlijk het... Ja, dat is wel een beetje een bekend verhaal. In, ja. Ook in de, de, de westerse media. Dat, ja. dat, uh, nou, Turkije is natuurlijk van oudsher een land heel erg gericht op het westen, ja. wat, wat de afgelopen jaren een beetje aan het veranderen is. En ook de, de, de publieke opinie, die, die heeft zoiets van, als je zo erg aan het lijntje gehouden wordt, worden, dan, ja. Ja, dan hoeven wij misschien ook niet zo graag Europa. En, ja. Ja, ja, ja. Kunnen zij zich weer? Er is een beetje zo'n kentering van, misschien wordt, omdat Europa zoveel problemen intern heeft, dat Turkije misschien wel belangrijker voor Europa zou worden dan andersom, wat ja. altijd het geval is geweest. Ja. Dus dat, dat is ook dat het verhaal dat, dat wij kennen via de media. Dat is ook ja. jouw ervaring eigenlijk. In jawel, jawel. Het is niet gebaseerd op een uh, diep onderzoek. Maar uh, ja. ja, als je in een koffiehuis gaat zitten, dan kom ze ook het uh, tekst T het er tegen. Dat bedoel ik. En daar gaat het, daar gaat het om, hè. Je hoort het altijd in het koffiehuis. Zeg, um, wel, ja. zou jij in staat zijn om je te vestigen in Turkije? Uh, Stel in dat Turkije. je vriendin geen ja. visum krijgt. En, uh, <laughs> nou, ik denk... Ik denk niet dat het komende, ja. Ik had ja, ook een beetje mijn plannen uh, geschreven, maar... Maar? Later, ja, later? Ja, ik, wie weet, uh, ja. Ik, ik ben, zoals mevrouw Benana en is even ontschoten... ook zij wel geïnteresseerd in ja, andere mensen, andere culturen. En ja, ik had er met mijn moeder discussies over... dat we toch in, in het uh, mediterrane landen... De mensen over het algemeen iets warmer zijn. Mm. Uh, ja, overal zijn problemen en... Uh, Betere dingen en minder goede dingen. Maar ik, ik, ik voel me, ja, ik heb natuurlijk ook een bloed. <laughs> ik voel me wel thuis. Ik ga me ook in de vestigen, ja. Maar we zien, zien hoe het loopt. Ja, nee. je, zal nog, je, zal, je zal het nog moeten uitvechten, hè? Ja, <laughs> nou, ik, ik kom wel uit. <laughs> nou, daar twijfel ik niet aan. Ik wens je, dan uh, heel veel succes. En ik hoop dat het ja, lukt met je vriendin. En, ja, dank En een uh, prettige uitzending. Ja, dankjewel, je wel. Alle goed. Dank je wel. Oké, okay. dag. dag. Je kunt bellen 0800 1121 met verhalen over migratie en vrijheid. Ja, het, het slagwoord is eigenlijk grenzen. Hè? Zou je kunnen zeggen: begrenzing, maar ook grenzen overschrijden. Huig, goedenavond, nacht. Ja, goedenavond met Tom Huige uit Spier in Drenthe. Okay. Ik heb een gedicht over uh, uh, oorlog. En oorlog is natuurlijk ook. Uh, ja, heeft te maken met vrede. En vrede met oorlog. Het gaat over. Uh, uh, een herinnering van mijn moeder... die overleden is inmiddels. <coughs> Het gaat over Faals. Het gaat over de Siegfried-linie. Ja. De Linie was eigenlijk in 1944... Uh, uh, de linie tussen uh, Zuid-Limburg en uh, Duitsland... waar geallieerden en de Duitsers vochten. <coughs> ja. Jouw moeder, zat, al... Jouw moeder zat in Faals? Ja, ze woonde in Faals. En uh, daar gaat het gedicht eigenlijk Oké, okay, en dat ga je nu voor. Heb jij het geschreven? Ja, ik, ik schrijf al mijn gedichten zelf. Dus ja. Ik, schrijf, uh, ik uh, lees mijn gedicht altijd voor. Okay. En het gedicht heet Faals. Dus het gaat over de Ziegfried-linie, dat komt erin voor. Heel goed. Vals. Aardappels rapen tussen granaten. De Ziegfried-linie was dichtbij. Ik hoor je monotoon praten... Alsof je het gisteren zei. Het spookbeeld werd normaal. En honger kent geen taal. Dus maar gewoon vergeten. Maar oorlog houdt niet op met vrede. Zwakt langzaam af. Pas als alle namen zijn vergeten. Weet niemand meer waar de sigwitlinie lag. Hm. Dank je wel. Ja, dat is mooi. Ja. Het heeft een, de oorlog heeft een lang spoor tot in de, ver, in de vrede. Ja, precies. Ja. Dat, gedicht, dat maakt dan eigenlijk duidelijk dat, uh, uh, ja, dat de oorlog heel lang duurt. Ja. Dat de oorlog uh, doorgaat. Ja. Ook al is die afgelopen, dan zijn mensen nog steeds bezig met het verwerken ja. ervan. En pas als al die namen, dus al die slachtoffers... Hmm. Zijn vergeten. Dan pas weet niemand meer waar de Ziegfried-linie lag. Hmm. Heb, jij, um, heb jij vandaag uh, bevrijdingsdag gevierd, afgelopen dag? Uh, nou, nee, ik heb het niet echt gevierd. Maar ik, ik, ik vind het prima, al die feesten. Ik, ik, heb, ik vind het heel goed. Maar uh, ja, gisteravond heb ik toch wel uh, heel even ook uh, uh, doodherdenkingen ja, beleefd. Dat Dan, wel. Dat ja. vind je dat belangrijker. Ja, dat is wel belangrijk. Uh, het, het, het, uh, het, het is toch een herinnering aan uh, wat er toen gebeurd is. En ook in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En in alle andere oorlogen. En vandaar dat gedicht eigenlijk. Heel goed. Ton Huy ik, ik dank je wel. En ik wens je nog een goede nacht. Ja, dank je wel. André, goede nacht. Ja, goede nacht. Hallo. Heb jij, Hallo. Het heb jij het gevierd vandaag, de vrijheid? Uh, uh, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Dat... dat, dat. Daar heb ik ook wel een hele duidelijke mening over. Oh, ik ga jee. het graag willen vieren. Waarom? Maar of... uh, uh, ja, uh, vrij zijn alleen de ambtenaren oh. en uh, de werklozen. En uh, de rest moet gewoon werken. Dus degenen die eigenlijk van de belastingcenten betaald worden, hebben mooie feesten. En degenen die het op moeten brengen, die kunnen helaas niet gaan. <laughs> Daar ben je een beetje boos dat, over. Uh, nou, eigenlijk wel. Want dan denk ik van goed, in een tijd van crisis uh, geeft iedereen vrij. Die vrijheid is voor de werkende mensen denk ik net zo belangrijk als voor de ambtenaar of voor de niet-werkende mensen. Ja. Ja. Ik had het graag willen vieren in ieder geval, maar uh, ja. dat doe je dan dus uh, onder het werk. Ja, heb je dat wel dus stiekem toch ook een beetje gedaan? Wat voor werk doe je? Uh, ik ben zelf koerier. Koerier, ja. Nou, dan ja. kan je toch even de, de, het karretje aan de kant, stil aan de kant zetten. Uh, de, de, dat kan, maar ja, niet naar zo'n leuk feest gaan. Hè. De mensen willen de spullen wel op tijd hebben. <laughs> Ja. He, dus, uh, en ik had het ook wel graag zo'n zo band willen zien. En, ja. Uh, maar ja, dat, dat zit er dan niet in. En we mogen nee. hem één keer in de vijf jaar. Ja, en ik had graag gezien dat het dan dus jaarlijks voor iedereen zou zijn. Zou, uh, niet alleen de ambtenaren, maar gewoon iedereen die, uh, die uiteindelijk die artiesten betaalt. Ik vind het wel een go go goed voorstel. Jij vindt het dus ook belangrijk om dat te vieren? Begrijp ik? Ja, zeker wel. Want er zijn nog zoveel mensen die, uh, die niet in vrijheid leven. Ja. Zelfs uh, ja. binnen ons eigen koninkrijk. Dus... Uh, Daarvoor vind ik het al heel erg van belang. Want dat is een ander punt wat me regelmatig wel stoort. Is dat altijd wel heel erg met het opgeven vingertje naar andere landen over mensenrechten en schending van vrijheden en dergelijke. Ja. Terwijl uh, in, in, in, op de Antillen bijvoorbeeld uh, regelmatig we berist worden wegen schending van mensenrechten. Uh, homoseksuelen die gewoon ook door als ze uh, last hebben gehad van poterhammerij en ze willen aangifte doen. Dan slaat de politie ze nog een keer in elkaar. Ja. Dat heb ik gewoon zelf meegemaakt. Nou, dat, uh, dat, dat, dat, nou, en dat is ook een beperking van vrijheid, die je, onder onze eigen driekleur gebeurt. Ben jij, ben jij homoseksueel? Ja. Heb je dat meegemaakt ja. daar? Dat, uh, nou, ik heb mij altijd ingezet voor, voor, uh, voor de Ja. En ik kreeg op een gegeven moment ook gewoon vanuit uh, vrienden en kennissen op de eilanden uh, vragen om hulp. En ben me daarvoor gaan inzetten. Ja. En ben dat dus ook geweest. En heb ook zelf een keer geprobeerd aangifte te doen. En dat heb ik ook meegemaakt, inderdaad, dat mijn uh, Arubaanse co-aangever gewoon uh, letterlijk het uh, politiebureau uitgeslagen werd. Ja. En dat alleen ik kon na negen uur wachten en onder invloed van de Nederlandse vertegenwoordiging mijn aangifte kwijt, die dan uiteindelijk gesepaneerd werd omdat ik geen inwoner van het eiland was. Ja. Nou ja, zo hou je natuurlijk dan. dan en dan denk ik van, god, nou, dat, hè, dat, dat, dat dat ook kan. Uh, in, ...in een gebied waar de Nederlandse driekleur toch ook vier aan een, aan een mast staat te wapperen. Ja, wat dat betreft valt er nog wel wat meer te vechten voor de vrijheid, bedoel je ook? Ja. Uh, zelfs dus dichter bij huis dan, ja. dat we, dan dat we vaak vermoeden. Heb jij het idee dat we da ons daar een beetje voor de ogen voor sluiten? Juist voor die uh, schending van mensenrechten in eigen, in eigen huis? Ik denk het wel. Het, het is makkelijker natuurlijk om, uh, er is een mooi spreekwoord voor natuurlijk, hè, van de, de splinter bij een ander zien we, maar de balk in ons eigen oog niet. Ja. En um, het is veel makkelijker om naar een ander te wijzen dan, dan uh, in je eigen achtertuin te kijken. En ik denk dat de Nederlandse regering uh, bang is uh, om voor kolonisator uitgemaakt te worden als ze daar zouden ingrijpen. Ja. Alleen ik vermoed juist, en, en dat is ook het idee wat ik dan vaak heb als ik dan zie... Als er gesproken wordt over in ieder geval de Antillianen die allemaal naar Nederland komen... dan denk ik van ja, maar die mensen vluchten eigenlijk ook ja. daar weg om hier de vrijheid te hebben. Ja. En waarom helpen we dan niet om te zorgen dat ze daar dezelfde vrijheid hebben als wij hier? Dat lijkt me een slim plan. Dat is überhaupt natuurlijk een verstandige strategie. Is... Dus, ja, en denk ik misschien nog wel uiteindelijk ook nog goedkoper ook... Ja. Uh, dan nu uh, bakken met geld uh, de naartoe smijten naar uh, de regeringen daar... die eigenlijk maar een, een, een dotje doen... En het met mensenrechten niet zo nauw nemen. Maar hetzelfde. Dat geldt dan de mutaties. Mutant is natuurlijk ook voor de vrijheidstrijden die worden gevoerd nu in het noorden van Afrika. En zo. Die moet je dus eigenlijk steunen. Ja, daar geloof ik zelf heel erg in. Omdat je namelijk daar altijd in ieder geval sowieso vriendschap voor terugkrijgt. En um, he, ik, ik, ik heb heel vaak het idee ook gehad... dat we in Noord-Afrika, maar ook in het Midden-Oosten... dat we eigenlijk heel erg vaak de regimes die daar zaten in het, in, het, in het zadel hielden... om onze eigen belangen veilig te stellen... en eigenlijk niet zo geïnteresseerd waren in de vrijheid van die bevolking. Hmm. En ik, ja, ik denk dat daar ook een beetje de antipathie tegen het Westen door is ontstaan in ja. die gebieden. En ja. ik denk juist dat door um, vrijheid... Uh, uit te dragen en, en mensen die vrijheid willen ook te steunen in die wens voor vrijheid. Um, ik denk dat dan ook enkel uh, vriendschapje tegemoet komt. Hè? Wie goed doet, goed ontmoet. <laughs> ja. Op, op, op zijn oud-Hollands uh, gezegd. Ja, dat is een mooie, mooi appel, André. Ik dank je wel. Volgens mij heb je gelijk. Ik kan me daar althans uh, volledig in vinden. Ik dank ja, je wel. Ja, nog een hele fijne uitzending. Dank je wel. Jij ook natuurlijk. Goeiedag, en hopelijk toch? volgend jaar vrij. Ja. <laughs> We gaan ervoor. Dank je. Oké. Okay. Hey. Dag. Ik krijg deze grappige tweet. Uh, want je kunt natuurlijk ook mee twitteren via um, hashtag uh, Casaluna Van Norsk Jeger, denk ik. Vrijheid is wonen midden in de Noorse wildernis. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, uiteindelijk kom je natuurlijk al, toch altijd jezelf tegen. En die zou je toch ook onder ogen moeten zien. Nou ja, je kunt blijven bellen hoor met, met verhalen. Groet, de, de vrijheid, hoe heeft u het gevierd? Wat viert u dan precies? Wat vindt u daar belangrijk in? Um, in de afgelopen dag, 5 mei. Maar we hadden het ook over Europa, dat zich meer en meer verweert tegen het binnenkomen van mensen die vluchten, vluchtelingen. Um, en die er dan dus een goede reden voor hebben. Hè? Want je moet dat een onderscheid maken naar de gelukzoekers. Laten we dat even doen. Um, en misschien zijn er wel mensen die nu luisteren naar Casaluna en die zelf gevlucht zijn of ervaringen hebben met mensen die gevlucht zijn. En over hun ervaringen zou het natuurlijk ook mooi zijn om verhalen te horen. 0800-1121. Jan Bakker, goedenavond, goedenacht. Hoi Lex. Hallo. Uh, ik wil eerst even zeggen dat ik het een heel indrukwekkend verhaal vond van uh, Tineke Strik. Ja. Vooral over Ab Harrewijn. ja. Complimenten daarvoor. Complimenten want, want heb je hem toevallig zelf ook gekend, of niet? Ik heb hem niet gekend, maar ik heb hem wel gevolgd. Uh, en dat is een man met ongelooflijke, uh, eerlijke principes. Ja. Maar goed... Maar wacht, wacht, ik vind het wel interessant, want het is wel grappig. Ik heb wel vaker mensen gesproken die uh, met Ab Harawijn te maken gehad, Die zeggen allemaal hetzelfde. Dat is, dat is op zich al opmerkelijk natuurlijk. Ja. Maar dan is het... Dan denk je ook, ja, die is al negen jaar geleden overleden. Hebben wij dan vandaag de dag niet meer van dat soort mensen? Ja, nu, nu gaat het verhaal de hele andere kant op. Nee, oh. ik denk het niet, nee. Dat vind ik altijd leuk als het verhaal de andere kant op ja, gaat, Want we nee, komen ook altijd weer is, terug. Dat uh... is ook zo. Uh, ik denk het niet. Nee? Uh, ik denk dat wij uh, uh, dit soort mensen... om het even ouderwets te zeggen, nodig missen. En hoe komt dat dan? Waar, waar zijn ze? Waarom, zijn ze de... Waarom was Ab Harwijn er wel een... Nu missen we dat soort mensen en uh, hebben we ze nodig juist. Hoe komt als het nou? Ik denk, ik denk dat het heel veel te maken heeft met, uh, ja, weet ik veel, het egoïsme bij de mensen. Ja. En, en, en weinig historisch besef. Ja, nou, dat is wel uh, opmerkelijk. Als, dat je, dat je, dat als om... je nou eens kijkt, hè, en, en ik wil daar niet vervelend over doen, maar als je nou eens kijkt dat je op dit moment uh, in de Kamer, 24 mensen heb zitten... van de PVV... Hmm. die werkelijk maar... niks anders doen... dan, dan uh, uh, gewoon... badinerend spreken... Over, over de historie... en over de geschiedenis... ja, dan denk ik bij mezelf van... ja... wat moet je daar nou mee? Hmm. Ja, wat, ja moet sorry, wat, euh, <laughs> wat moet je daar dan mee? Um, Het is geen retorische nou, vraag. Mensen, die mensen, denk ik een beetje confronteren met uh, met wat er nou werkelijk allemaal gebeurd is ja. want er wordt gewoon op zondag nou vandaag het is 5 mei hm. hè, en we hebben het over de tweede wereldoorlog wat er allemaal gebeurd is ja. dan wordt heel barinerend over gedaan volgens mij nou ja dat is ingewikkeld dat, wordt, uh, dat is heel ingewikkeld er wordt niet alleen maar barinerend. ik heb ook, ik heb ook wel een praktisch voorbeeld ja ja graag ja doe maar nou ik woon hier in Sint-Anna-parochie. En we hebben hier dat meisje Sahar. Ja. Jou wel bekend. Ja, zeker. Ja. 14 dat jaar. Meisje, dat meisje. Dat, dat haar gezin mag na 10 jaar mag ze hier blijven. Jij kent haar ook? Ik ken haar niet. Oké. Okay. Ik heb haar wel eens gezien, maar ik ken haar niet. Oké. Okay. Maar omdat je er dichtbij woont, volg je dat beter. He? Ja. En... Die mensen die hebben hun uiterste best gedaan om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving, dat hele gezin. En, en dat moet tien jaar duren voordat ze eindelijk een keer, nou dan strijken we over ons hart, dan mogen ze hier blijven. Wij moeten ons als samenleving eigenlijk schamen dat we dit soort mensen zo lang in onzekerheid laten. Hmm. En dat heeft denk ik alles te maken met uh, wat de gedachte is van, uh, van 5 mei. Leven in vrijheid, mensen zijn welkom. En die mensen moeten tien jaar wachten. Het is toch onmenselijk? Ja. Dus jij vindt dat die dingen die op de dag, op 4 en 5 mei, eigenlijk herdacht worden en gevierd worden dat die in tegenspraak zijn met de manier waarop we nu met uh, mensen uit andere werelden Nou, nemen. ik vind, en uh, dat, dat, dat, dat heb ik altijd gezegd... wat er op 4 en 5 mei gebeurt... dat wij uh, niet alleen moeten kijken wat er in het verleden gebeurd is... maar dat we ook eens moeten kijken wat er op dit moment hm. allemaal gebeurt. Ja, misschien is dat nog wel veel zinvoller, of in ieder geval een combinatie. Dat van lijkt uit. me een hele goede zin voor, hm. uh, zingeving aan, uh, hm. aan deze dag. Zeg, jij bent niet bang voor, zeg maar... Zeg maar voor een overstroming van ons overbevolkte land... door mensen uit andere werelden die hier helemaal niet horen. Ja, maar dan heb je het, dan, dan heb je het over... Dan heb je het denk ik over iets als, als hoe je daar tegenaan kijkt. Um, kijk, als wij als, als maatschappij... Als, als Westerse samenleving... Altijd uh, uh, op ons eigen gewin uit geweest zijn. Mm. Uh, dan moeten we niet vreemd kijken dat mensen op een gegeven ogenblik uit die landen hierheen komen. Ik heb een keer een, ik, ik heb een oud collega gehad, die zei twintig jaar geleden al: van jongens, als wij er niks aan doen, dan komen ze het wel halen. Mm. En ik denk dat we met dat probleem. ...op dit moment geconfronteerd worden. Dus eigenlijk word je altijd met je eigen egoïsme om de oren geslagen. Ook als, ook als natie. Dat en... lijkt me wel, Lex. En is, ja. er een, ja, is er een andere optie en dat is een fundamentele solidariteit. Dat ben je dat dus helemaal, je mee, helemaal over... met Tieneke Strik eens, begrijp ik. Wat zeg je? Dan wat ben je, je dus helemaal met Tieneke Strik, goed. Absoluut. Ja. Ik vond het een fantastisch. Het is niet mijn partij. Oh, want maar ik vond het een fantastisch verhaal. Goed zo. Nou, dat vind ik fijn om te horen, Jan. Dank je wel. Ik wens je nog een goede nacht. Ik jou ook. Ja? En een prettige uitzending. Oké, okay. dag. Hoi. One day like this door Elbow. Ja, Zo'n dag als vandaag ging het over vrijheid, maar ook over vluchtelingen. En er is een relatie tussen. Dat blijkt ook uit deze e-mail van Pim Nieriker uit Amsterdam. Die schrijft, vrijheid kent onze grenzen. Hoe mooi de idealen ook zijn om onze grenzen open te stellen... voor vluchtelingen uit heel de wereld, alles is eindig. Vreemdelingen helpen en ze in vele gevallen voor de rest van hun leven... onderdak, voeding, scholing, medische verzorging, etcetera etcetera bieden, kan niet anders dan te last komen van de Nederlander. De grens lijkt bereikt te zijn. We kennen in ons land armoede en er wordt beknibbeld... aan de sociale voorzieningen als de AOW de koek is op. Dus, Pim, dat lijkt me een... Um, typisch geluid wat nog wel meer mensen zullen voeden. Maar is het ook waar? Ger, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Um. Ik uh, ja met die 5 mei met die bevrijde dag, ben ik helemaal mee eens. Ja. Maar met die buitenlanders ik ben er helemaal klaar mee. Oh. Want ik, uh, hoe, hoe komt ja daar ben ik echt ja ik ben echt geen racist, of wat dan ook. Nee. Ik ben zelf chauffeur. Je bent chauffeur? Ja. Ja ik ben chauffeur internationaal en die Polen en die Hongaren en al die mannen die maken alles kapot. Hoe, hoe, maar leg me dat eens uit, want dat snap ik niet. Hoe komt dat dan? Nou, de, de, dat Als je kijkt hoeveel werklozen daar wij hier in Nederland hebben. Ja. Dat wordt allemaal aangevuld door die buitenlanders. Ja, ze zijn een stuk goedkoper dan wij. Kijk, ik zit nog wel bij een bedrijf. Maar jij, nou, jij had het net ook over die vluchtelingen. Ja. Nou, ik heb vluchtelingen staat in die Jouden schat. Want als die van Turkije komen of die komen van Griekenland, die Albanen, Maar die kruipen in jouw schat, dat wil jij niet geloven. Oh. Ze zitten dan onder de assen. Onder de assen? Ja, de ja ze kruipen overal. Ze de kruipen bovenop het dak, ze kruipen onder die auto's. Overal waar er geitjes zit daar kruipen ze En wat doe je dan? Nou, dan uh, ik loop gewoon naar de douane toe. Ik zeg gewoon, uh, ja, er zitten wel die gasten onder die auto. Ja. Nou ja, dan pakken ze die auto eruit en dan worden die gasten eronder uitgehaald en uh, dan ga je de boot af. Ja. Dus maar, uh, ik, uh, ik bedoel, ik heb. Uh, tien jaar bij een bedrijf gewerkt. Dat was een prima, een hele goede bedrijf. Totdat dat die polen kwamen, moesten wij eruit. Maar mm. die mannen die konden veel goedkoper dan wij. Ja, dan heb ik, echt zoiets. Nou, dan heb ik wel zo dan ben ik toch met Geert Wilbers eens. Hoor. Maar nu heb je wel werk, of niet? Ik heb, nou, ik zit al bij een bedrijf, daar komt dat, dat, dat geen uh, buitenlander aan, aan te pas. Mm. Maar ik ben wel met Geert Wilbers eens. En daarom, ik, maar ik, maar mijn vrouw. Die is een beetje, ja, een beetje eten, eten, eten, uh, ja, hoe zeg je dat nou, die beschaafd uh, uh, Die is een beetje uh, wijzer dan ik. Die is wijzer? Ja, die is wel wijzer. Die zegt gewoon, uh, je moet er maar kijken. Nou, ik zeg, schop ze eruit, allemaal met elkaar. Ja. Uh, Want ik zeg ook, uh, laat die Geert Wilbers maar een jaar aan de macht komen. Maar... Dan, weet zeker, dan weet ik zeker dat wij goed zitten. Maar Fer, Ger, vind je niet dat wij allemaal een beetje met z'n allen voor elkaar zouden moeten zorgen? Dat ze dan voorkomt nee. dat het. Ja, ja ik, ben, ik ben niet Ik ben dan ze er zijn. Hoor. Nee, dat zal wel allemaal worst Maar ik bedoel, ze pakken het wel ons werk af. Ja, dat, dat kun je afvragen. Maar goed, dat, dat is, mijn vraag is. Hè, we vieren vandaag de dag van de vrijheid. En dat heeft iets ja. te maken met de Tweede Wereldoorlog. Toen alle landen tegen elkaar begonnen te vechten. Vind je niet ja. dat je er beter aan doet om uh, um, samen te werken. en een soort solidariteit in de wereld te Ja, dat vind ik wel. Maar dan moeten de, de lonen nog vrij trekken. Oh. Ik zeg ja, ik ben wel met de vrijheid eens. Ik ben zoals die 5 mei, ik vind het allemaal prima. Zoals met die 4 mei ook, ik vind het allemaal prima. Ik ben, ik ben helemaal geen racist. Ik heb helemaal niks tegen Duitsers, helemaal niks. Ik vind we moeten ook helemaal alleen worden. Maar ik heb het wel even over zoals uh, met onze, uh, weet je wel, met onze maatschappij. Ja. Ja, en met de werklozen. En dat weet ik ook wel. Er zijn Nederlanders zat. Die willen niet in de, bloem, in de, de, in de bloembollen werken. Nee. voor mij. Nou, ik vind dat vreselijk. Omdat we daar, omdat we Nederlanders, wij hebben uh, 400.000 werklozen. Ja. Oh, je ja. Dus we moeten mensen uit de uh, polen houden om wat meer in de bloembollen uh, te werken. Nou, dan heb ik echt zoiets van, dat ga ik echt op, geen wilde, dat kan wel. Ja, maar de, hoe, hoe moet je dat dan oplossen? Want als, als die Nederlanders dat niet willen in de bloembollen werken en de polen nou, dat willen... dat is maar één manier. Dat. Geen uitkering. Oh ja. Ik werk ook al uh, 90 uur in de week. Ja. Ik heb ook een gezin, ik heb ook een vrouw met zes kinderen, die moet ik ook onderhouden. Heb je zes als Ik nou eens zeggen: ik heb er geen zin in. Hm. Ja. Gaat het ook niet goed, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, je moet hard, oh. wer hard werken, neem ik aan. Ja, uh, dat bedoel ik. Kijk, uh, ik moet mijn gezin ook onderhouden. Ja. En er zijn meer collega's die er zo over denken. Maar ik bedoel, je hebt de werkloze zwart. Nou, en als ze niet, niet willen werken, nou ja, maar dat, dat geen is geen uitkering, maar uh, doei. Heb je nog steeds zin in je, uh, zin in je werk? Houd je ervan? Ik wel, ja. ik wel. Ja, ik geniet er elke dag van. En, en, en waar ben je nu? Je bent nu op weg? Ik, zit, uh, ik ben al onderweg, ja. Waar ben ik je naartoe? Op ik weg? Zit een, uh, ik kom ook van Turkije, af. Je komt van Turkije af, oké. Okay. Ja. Hoe, hoe is het trouwens om op dat soort landen te reizen? Uh, uh... Nou, geweldig, het zijn geweldige mensen. Ja. Als jij een uh, echte buitenlander wil hebben, eerlijk waar, dan moet je een, uh, een, Tur een, een Turkse mens hebben. <laughs> Kijk, dat vind ik. Dat, dan... dat is eerlijk waar. Ja. Wij komen heel veel in uh, Irak, we komen in Iran, we komen in uh, Kuwait, we zitten overal in Rusland. Ja. Goede handel, hè? Maar, ja. Uh, ja, als je een Turkse man en een Turkse vrouw hebt, ja, dat, dat zijn de beste mensen die er bestaan. En, en, en waarom dan? Wat, wat is zo fijn aan Turken? <laughs> ja, eh. Uh... Ja, ik bedoel, die mensen die zijn, uh, je komt eraan en ze zien je aankomen en, uh, nou, en het is, uh, ja, ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Nou, het is net als jaar uit de hemel, Zo, <laughs> zo. Eerlijk. Dat is geweldig. Ze wordt met open ja. armen ontvangen. Ja, ik woon zelf in Almelo. Ik woon in de straat, daar woon alleen maar Turken. Ik ben ongeveer, ben ik ongeveer drie maanden, ben ik van huis. Ja. Als ik een weekend thuis kom, staat mijn vrachtwagen ook, staat tussen twee moskeeën. In. Die auto, die kan ik open laten staan, met de deuren open, duizend euro wat er des liggen. En ik kan weglopen en ik kan zwaar weer winnen. die auto staat dat precies zo. Ja, dat is toch fijn? Mijn vrouw, ja. als je alleen is, hoeft niet bang te wezen. Maar dat is toch geweldig? Ja, dat zeg ik ook. Maar er zijn mensen, die werken, die ook voor hun geld. En daar heb ik alle respect voor. Ja. Maar dat maakt. Maar, dus... ik bedoel, de Nederlanders zitten thuis, teveel, weet je wel? En die Polen en die Hongaren die komen hierheen en die pakken onze werk op omdat ze het elf goedkoper kan. Oké, okay. maar je maakt, ja, het is wel wonderlijk dat het ene volk het dan zo anders doet dan de andere volk. Ja. ja. En dat begrijp ik niet. En ik begrijp niet waarom hier in Nederland het toelaten dat die gasten hier komen. Om hm. hoe te kunnen werken, als wij. Ja. Ik bedoel, ik heb twee zoons. Ja, die zijn te broer om te werken. Nou, ik heb een de schuld eraan. Waarom willen ze niet werken, jouw zoons? Nou, die, die jongens die hebben 1300 euro in de maand. Hm. Die, die, die hebben zoiets, be bekijk even. Maar die zitten echt gewoon thuis? Hoe oud? Hoe... Ja, die zitten gewoon thuis. En, die, en, en, die, en, en, jij, en jij als vader hebt daar geen invloed op? Ja, ik heb er ja, wel wat is invloed? Ik kan er wel wat voor zeggen, maar dat zegt moeder ook. Ja, bemoeien er even niet mee. Hoe oud zijn je, ja. zoons? Hoe oud zijn je die, zoons? Die is 26 en die andere is 27. En die zitten gewoon thuis? Die doen niks? Ja, nee. En die we zitten wel daar achter. de computer. Hoe is dat nou toch mogelijk? Je, terwijl jij zo hard werkt. En hebben ze er geen goed voorbeeld aan. Nou, ze zeggen, dus, weet je wat die zeggen? Die zeggen tegen mij als ik wegga ga, zeggen ze doei. Nou, ze zeggen waar kom je weer? dan nou, ik zeg dan weet je, nou ja, we zien het wel. als die ze zeggen, moe, jij bent gek. Huh. <kuggen> jij werkt tien weken achter elkaar en je komt een keer thuis en je gaat weer tien weken. ja Ze zeggen, nou, nou ik noem maar dat bedrag hoor. Ze zeggen, jij hebt vierduizend euro in de vier weken. Ja. En ik zeg, wij zitten elke dag thuis en wij hebben dertienhonderd euro. ja nou, daar heb ik echt zoiets, die zak met de boek vanaf hoor. Ja, echt. ja dat snap ik wel. Ja. Kun je nog beter de Turken hebben uit de buurt? Ja, nou, en dat uh, soort, ik laat ook wel, Geert Wilders ook praten, uh, hij heeft toch even zo met die man. Juist. Ik zeg, laat die man eens een jaar aan de macht komen. Ja. En laten we dan maar een kabinetcrisis krijgen, vind ik niet erg. maar als die man een jaar aan de, werk uh, aan de macht komt hier, dan weet ik zeker dat Nederland voor 100% omdraait. Goed. We zullen zien of dat gebeurt, Ger. Ik wens je ja, nog een, een goede reis, in ieder geval verder. Terug naar huis. Ja, dat zal En uh, ja, dat denk ik ook wel. En uh, nou ja, Goed aan je zoons. Ja, kom op. Oké. Okay. Dag. Yo. Hoi. Hoi. Ja. Anneke? Ja, tjonge jongen. Wat, um, wat vind jij er nou dat, van, van dat verhaal? Ja, nou, nou, laat me niks zeggen. Ik oh. dacht dat we het over vrijheid hadden. Nou ja, ja, ja daar ja. hebben we het dus ook over. Ja. Dus het schijnt nou, een beperking aan de vrijheid. Er zijn Nederlanders die de vrijheid willen beperken. Dat, die, die, die... Ja, ja. Uh, daar wou ik het even over hebben. Want um, uh, uh, Nederland en vrijheid... Uh, je bent helemaal niet vrij in Nederland. Nee? Komen ze erbij? Oh. Nee, natuurlijk niet. Oh. Ik bedoel, um, kijk, als je, je heel leven blauw werkt en... Uh, Oké, okay, je koopt een huis en... Uh, nou, dan bepaalt een ander wat je huis waard is. Bam, zoveel belasting. Als ik mijn huis groen wil schilderen, dan zeggen ze: nee, mevrouw. Je moet uh, precies als de rest mooi in het uh, paadje door uh, meelopen. Als ik mijn dak blauw wil hebben, dan, nou, dan staat heel Nederland al op zijn kop. Dus uh, dat, ik wil vrijheid. Ik bedoel, ik, uh, je mag hier letterlijk helemaal niet ja, in het rijtje meelopen. Mm. Maar jij lijkt, me, jij lijkt me niet een type om mee te lopen. Dat doe je ook niet, dus ga ik ook weg. <laughs> Dat is heel simpel. En we hebben een land waar, we, waar ik wel een, een hek om mijn huis mag zetten, hoef ik niet aan te vragen. Waar ik wel een schuur kan zetten en hoef ik niet aan te vragen. Waar ik wel uh, een ander uh, dak op mag leggen. Niet aan te vragen, ben je gek, het is allemaal goed. Het is jouw huis, jouw grond, Amen. allemaal goed. Mm. Terwijl hier is dat... Het, het, is, het wordt echt verschrikkelijk. Je ja. kunt echt... Kijk, um, ik hoorde vandaag iets heel moois. Uh, de regering is bij ons in dienst. Hm. En ze draaien het zo om dat wij bij hun in dienst zijn. Hm. Snap je? Ja. Ja, ja, ja die, ze zijn bij ons in dienst. Die in... Maar ze doen net of uh, wij bij hun in dienst zijn. Ja. En, en als je zegt, ze zijn... Bij onze dienst, wij vragen ze eigenlijk om voor ons het land te besturen, zo bedoel je dat? Ja. ja. Ja, natuurlijk. Ja. Hè, maar dan. Uh, maar het lijkt deel, het... Zij bepalen dan in één keer dus, en zo en zo en zo. Waar iedereen van denkt: wat is dit nou toch weer? Klap, klap, klap. De ene klap naar de andere klap. En dan denk ik: ja, jongens, kom op nou. Ja. Hè, dat... Uh, en inderdaad. Uh, ze hebben dan 15 weken uh, vakantie en zo. Want het is wel vakantie. Nou, uh, welke Nederlander heeft dan 15 weken vakantie? Ik niet. Hmm, hmm. Dus uh, jij? Ik, ik niet. Ik, ik ook niet. Wat doe jij? Uh, nou, oké, okay, hier hebben ze over vrijheid. Ja, het is hun eigen vrijheid. Ze vechten allemaal om een baantje. En hebben ze, dan hebben zij de vrijheid. Zou dat, als jij zo het gevoel hebt dat in Nederland niet... De, de, de, dat de vrijheid toch al aan alle kanten beknot is... zou je ja. dan in staat zijn om het land te verlaten? Ja. Ja, doe ik ook. Oh. Ja, binnen een jaar, denk ik weg. En wat ga je doen? Gewoon ergens anders leven. Ja, maar dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Hè. Hoe je... waar, waar ga je dat doen? <laughs> en dan mag je drie keer rijden. Nou, ik heb geen idee. Duitsland. Ga je naar Duitsland? Een stuk vrijer, ja. Mensen zijn er vriendelijker, stuk vriendelijker. En die is veel vrijer dan hier. Ja. Nee, Want... Er wordt niet gezeurd en, ge en, ge en gemekkerd over, een, over een, een, een stoepje of een tuintje of een plantje of een boompje die verkeerd staat. Ben je mal. Heb je daar al ervaring mee? Heb je al in, in, ben je ja, vaak ja, in ja, de... Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik heb er nu vier jaar iets. Nee, nee, ik lieg. Ik heb er vijf jaar iets. En daar wordt helemaal niet gemekkerd over. De boom is te hoog en de kat van de buren zit in de tuin en weet ik voor wat nog meer... En de politie, want die moet die boom en, en wow, houd toch op, zeg. Ja, dat soort onzin wat je ja. hier hoort. Ja. Eh, ze krijgen ruzie omdat een boom in de tuin staat. Ja. Nou, zo wat laat die boom staan, zeg. Ja. En anders had je hem niet moeten planten, dat is heel simpel. Bomen, dus, uh, bomen groeien, dat is het ja, vervelende van En de buren hebben een kat, nou jammer dan. <laughs> ja, nou, je, en neem er zelf ook heen. Dan, maar, uh, het is allemaal en, zo klein ten opzichte van, bijvoorbeeld, nou ja, als je kijkt naar wat er in Noord-Afrika gebeurt, de strijd ja, voor vrijheid, toch? dan, dan, dan, is, dan ja. zou dat toch makkelijk zijn om te relativeren, zou ja, je zeggen. Denk, ja, maar het wordt hier wel, hoe langer, hoe erger. Hmm. Want uh, er zouden minder wetten komen. Ik geloof dat ze, dat ze iedere week er een wet bijschrijven tegenwoordig. Dat, uh, nee we hebben te veel wetten we hebben te veel regeltjes nou oké okay. nou dan wacht je af denk je nou hé, hè minder regeltjes nou, iedere week komt er wel een regeltje bij nou ja, ja. Dat is ook allemaal leuk ja. dus uh, ik ja. heb zoiets van jongens uh, vrijheid en dan vieren we onze vrijheid hoe lang nog honderd jaar ja. en maar, uh, en maar de, de boel. Eh, waarom houden we de Franse revolutie? Toen waren alle Fransen het. En toen waren de, de, de. Weet ik veel. De Engelsen waren het. En nu zijn het. Dan de Duitsers. En het houden we waarom. Terwijl die kinderen er, die nu daar wonen. daar niet, niets mee te maken hebben. Nee, nee. Dan denk ik denk, jongens, jongens, jongens. En die haat onderling. Denk ik, oh, mm. mensen, mensen, mensen toch. Goed, jou zie ik nog wel eens vertrekken, Anneke. Lekker. Ja. Ja, ja, <racht> ja, ja, succes. Okay. Dank je wel. Heel prettige dag. Ja, denk ik. Nou, er wordt uh, flink getwitterd natuurlijk. Dat wordt altijd flink getwitterd, maar in dit geval zijn er twee reacties op Gernet. De uh, trucker die op weg was uit Turkije naar Nederland, door Doortje. In het Gelderse Lienden is koninginnedag gered door de Polen. Er waren geen vrijwilligers te vinden. Fijne kanttekening. En Koen, het is toch eerder de fout van het kapitalisme, niet van de Polen dat de laagste lonen mogen werken. En verder wordt er gereageerd op. Vrijheid vooral. Vroeger was Nederland een vluchtheuvel. Nu nog maar een slechts een smalle middenberm waar je je leven niet zeker bent. Vrijheid is niet doen wat je leuk vindt. Vrijheid is leuk vinden wat je doet. Dat is een erg filosofische... En Edwin, vrijheid wordt mede bepaald door de ruimte die je van anderen krijgt of zelf geeft. Vrijheid is een rekbaar begrip. Um, en dan is de volgende uh, beller heet Dr. Orp. Klopt dat? dat? Dat klopt, ja zo. inderdaad. Interessante naam. Ja, ik uh, volg dit programma eigenlijk uh, nou, al heel lang. Goed zo. Uh, meestal in de auto, want ik ben meestal uh, onderweg van mijn werk naar huis. Wat, wat doe je voor werk? Uh, ik ben, ik ben uh, vrachtwagenchauffeur. Oké. Okay, okay. En oh. uh, in vrije tijd uh, uh, studeer ik. En uh, heb ik mezelf de, zeg maar het pseudoniem aangenomen van Dr. Orp. Okay. En uh, daar schrijf ik ook uh, blogs o, uh, onder dat pseudoniem. En uh, ja, dat bevalt me goed. Ja. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik kan me soms naar nou, erger, is een groot woord, maar toch wel uh, soms wel licht wordt opwinden over uh, de kritiek die uh, voortdurend gespaard wordt over. Uh, uh, het vreemdelingenbeleid, uh, het vluchtelingenbeleid. En, uh, tuurlijk, uh, ik, ik ben de laatste die zegt dat, er, uh, dat het uh, allemaal feilloos is. Maar het feit dat het er is en dat er dus mensen geholpen door worden... Mm. en ik heb daar ervaring mee, want ik heb ooit met iemand samengewerkt. Het was een uh, Iraanse vluchteling. Uh, niemand, die was in zijn eigen land, uh, zijn leven niet zeker... En die man heeft mij een verschrikkelijk gruwelijk verhaal verteld... over om, onder wat voor omstandigheden hij gevlucht is uit zijn land. En uh, met achterlating van zijn gezin en uh, dierbaren. En uh, nou ja, op, op een aandacht eigenlijk het leven heeft gelaten. Hmm. En hij uiteindelijk toch hier in Nederland is opgevangen. En hier een, een studie heeft gevolgd. En uh, heel succesvol overigens... En, uh, ja, hoe het dan verder is te gaan, dat weet ik niet. Maar uh, hij was uh, met, met, met, nou ja, hij, hij stak uh, de loftrompet over het, uh, het beleid dat hier in, uh, in Nederland. Uh, en uh, hoe hij daar, uh, zeg maar, uh, door is opgevangen. Omdat, omdat hij een, uh, een nieuw bestaan heeft op kunnen bouwen. Hij heeft hier een nieuw bestaan op kunnen bouwen. En uh, ja, hij, uh, hij was buitengewoon positief. En uh, hij had niks anders dan lof over, uh, hmm. over diegenen die hem uh, allemaal hebben bijgestaan. Hmm. En uh, nou praat ik natuurlijk wel over, uh, dat was in 1991. Maar, maar goed, ik bedoel... Uh, dus, uh, heb je, maar was... heb je dan niet de indruk dat het nu veranderd is? Ik heb, ik, heb, ik heb er niet echt de indruk van. Ik, ik, sterk, sterker nog, ik, ik vind het bepaalde punten eigenlijk uh, nog veel beter geworden. En... Uh, laten we heel goed. Uh, er wordt dus uh, kritiek geuit op Nederland, op, op, op, op Duitsland, Frankrijk uh, in hoge mate. Maar uh, nu is er op het ogenblik een situatie in Libië aan de gang. Mm. En er zijn diezelfde landen actief om in ieder geval te proberen een aantal mensen, uh, ja. dus de reden van, van de kanonnen. Van, Waarmee uh, deze voormalige volksheld uh, op zijn eigen bevolking is aan het schieten. Dat <laughs> ja. vind ik toch wel ernstig. Dat zeg je wel goed. Ja, nee, precies. Maar goed, het gaat erom dat in Europa dan opeens, opeens iedereen op zijn eigen houtje. Frankrijk en Italië gaan opeens op hun eigen houtje allerlei maatregelen nee. uh, nemen. Hè, en, en dan gaat ja. Frankrijk opeens weer grenscontroles uitoefenen. Dat was ja. Door het verdrag van Schengen was dat uh, opgeheven. Geen interne, binnen Europa geen interne grenscontroles. Ja. Dat gaan ze dan opeens ja. weer wel doen op eigen houtje? Dan valt opeens die samenwerking van Europa uit elkaar. Daar gaat ja. het om. En de vraag is of dat nou zo verstandig is. Nou, ik... ik, ik, ik uh... Ik kan het dus wel vinden in de gedachte dat uh, zij een zekere controle willen uitoefenen. Ja. Uh, dat, is, dat, is, dat is in principe natuurlijk uh, uh, ja, te wijten aan laakbaar gedrag van uh, Italië in dit geval. Ja. Omdat zij uh, daar toch een hele vreemde uh, maat gemeten hebben en uh, mensen eigenlijk een visum hebben gegeven zodat zij van het probleem verlost waren. En uh, ik vind, als je solidair bent uh, als uh, Europa... dan is het uh, vluchtelingenprobleem gewoon een algemeen probleem. En dat moet je met elkaar op gaan lossen. En uh, nu is het zo dat zij dachten van... ja, goed, uh, we lossen dit uh, maar tijdelijk op. We, we, gaan, uh, we ontruimen Lampedusa. Mm. Hè? En uh, nou ja, we laten die mensen gewoon op Europa los. En uh, dan zijn we van het probleem van los. En uh, ja, grenscontroles. Uh, ik, ik, vind, ik vond het verdrag van Schengen vond ik, uh, nou, een van de mooiste bedenksels van, uh, van Europa. Oh ja. Van de laatste decennia. Ja, ik vond dat echt. Uh, ja. ja, dat is echt de vrijheid. Wanneer jij een strijd kunt bewegen tussen landen die zich uh, als, als vrij, zeg maar, in, in hun blazoen ja. hebben. Dat is toch geweldig? Ja, dat, vind ik, dat, vind ik dat, uh, dat verdrag vind ik geweldig. En ja. ik, dat, dat is echt de vrijheid. En, dat... en, en vandaar dat ik wel in die stelling min of meer uh, ook wel beaam. Dus dat je maar niet zomaar op eigen hartje allerlei uh, nieuwe regels kunt gaan maken. Maar ja, het, het water stijgt uh, toch een beetje dergelijke landen aan lippen. Ja, of ze doen alsof, natuurlijk, hè, voor uh, politiek gewinnen. Absoluut. Ja. Absoluut. En, en het vervelende is dat het vaak een geldkwestie is. Hè? Ja. En uh, ja, ik, ik denk gewoon als je al die landen bij elkaar neemt, die zijn kapitaalkrachtig genoeg. En natuurlijk praat je wel over een, een groot aantal mensen wat hier de wijk heeft genomen. Nou ja, die mogelijkheid moet je gewoon kunnen bieden. En dan los je dat met elkaar op. De sterkste schade dragen wat meer, de minder sterke schade. En we doen allemaal een beetje, hè? En we doen allemaal een beetje en het probleem oplossen zullen we niet kunnen. En je kunt natuurlijk ook op een gegeven moment kijken van nou ja, als die situatie voor die mensen verbeterd is. Hè, in hoeverre is ja. het mogelijk dan om ze dan toch weer de, de, Terug, in hun gaan. eigen land een, een toekomst op te laten ja, Dat bouwen. is het hele idee dat dat uiteindelijk ja. dan ook weer gebeurt. Goed, ik dank je daarvoor hartelijk dokter Orp. En ik wens je nog ja. als je onderweg bent een goede reis. Een succes. Ja, dankjewel. Ja, hey, bedankt. Een uh, fijne nacht nog. Ja, dat gaat lukken. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Want het is nu zes voor twee. En we willen het graag ook nog even afsluiten... met een van die auteurs die misschien wel de Libris Literatuurprijs... in ontvangst gaan nemen aanstaande maandag. Wij besluiten deze kaasloon met Adriaan van Dis. Hij is een van die zes genomineerden. Um, maandag 9 mei wordt de Liter Libris Literatuurprijs van dit jaar dus uitgereikt... in zijn roman Tik. Kop gaat de Nederlandse meneer Mulder, ook van Dis, zijn alte ego in De Wandelaar... terug naar Zuid-Afrika, over vrijheid gesproken trouwens... waar hij vroeger met zijn medestudent in het verzet zat tegen de apartheid. De twee mannen ontfermen zich over een aan Tik, dat is een goedkope drug... verslaafde jongen die zij een toekomst willen bieden. Van Dis leest een fragment voor, maar eerst legt hij uit... wat de innerlijke noodzaak van tik Kop is. Waarom moest het geschreven worden? Ik wilde het altijd al geschreven hebben, maar heb lang gewacht... omdat dingen soms moeten inklinken. Maar ik vond het, een, het is voor mij een hele belangrijke, vormende tijd geweest. Het is een boekhouding van mijn eigen krankzinnigheid. Uh, en ik moet mijn dingen soms uitleggen, hoe ze gebeurd zijn. Ik wil van dingen ook een verhaal maken, om het draagbaar te maken... om het mee te kunnen nemen. Ik heb een analyse gezeten. En wat is analyse? Dat is je leven vertellen in duizend varianten... keer op keer beseffen dat je jezelf voorlicht, het weer hernemen, het weer vertellen. En uiteindelijk vertel je nog niet eens de waarheid... maar je vertelt een waarheid die draaglijk is. En dat doe ik ook met schrijven. Dat, uh, ik, ik, ik gebruik dingen die dicht bij me zitten... maar ik verkneed ze, ik verander ze... en uiteindelijk is het niet eens meer helemaal van mij. Ik, ik neem levens... Um, zet ik erin... waar ik misschien een paar procent van mezelf zijn. Ik ben in dat boek... niet alleen meneer Mulder... maar ik ben ook zo'n opposant. Uh, en ik ben ook... Uh, misschien wel... die zwarte vissersvrouw. Dat zijn allemaal aspecten van jezelf. Dat vond ik ook zo leuk. In de wandelaar daar heb je een meneer Mulder, want dan heb je ook een pater en een hond. Nou ja, die meneer Mulder ben ik voor 10 procent. Die hond voor 40 procent. Dat is de journalist in mij. Van sensatie naar sensatie. Poot op tillen. Volgende. En dan heb je een pater. Daar ben ik helemaal. Als ik twee flessen wijn op heb, wil ik altijd katholiek worden. Dus drink ik minder. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken. Maar het is wel. Ja, een pater die nadenkt over uh, goed en kwaad. En over caritas. vind ik mooie onderwerpen. En zo is het ook in de wandelaar. De man gaat debatten aan. Dat zijn in zekere zin de dialogen die je met jezelf voert. Laatste dag, eerste keus, stond er op een bord langs de weg. Donald, de vriend van Mulder. En Mulder, waren het al twee keer gepasseerd. En nu zagen ze het weer aan de voet van een met witte keien afgezette oprijlaan. Een pijlwees naar een klein huis op een bult. Er liepen mensen om schots en scheef geparkeerde auto's. Twee mannen droegen een bankstel naar buiten. Geiten bladden aan een paal. Donald stopte om de weg te vragen. De stafkaart had hem het veld ingestuurd. Of Mulder, want hij was het kaartlezen ernstig verleerd. Hij had spoorlijn en teerpad door elkaar gehaald. Twee streepjes verschil, maar goed voor ruim een uur uit de richting. De zon daalde al achter de heuvels. Het bleek de laatste dag van oom Kosi en Tani Rosa te zijn. Twee stokoude mensen die hun boerderij verlieten. De grond was te moe en de oogst ribbetjesmager. Na jaren sappen hadden ze hun plaats moeten verkopen. Onder de prijs en op last van de bank. Nu hun spulletjes nog. En waar ging Tani in? Bijlveld. Op die volle Kaapse vlakte kon je nog goedkoop huren. Ja, ze zouden te missen. Erg? Ja, maar niet zo erg niet? Dan konden ze nog wel wat rand gebruiken... Opkopers liepen door het huis, wildvreemd volk... dat met hun bakkies het platteland afschuimde. Voor koopjesjagers waren het gouden tijden. Een jong stel graaide in de keukenlaan wilde alleen de barbecue-set. Ze boden twintig rand, 2 euro, voor een schommelstoel. Nog voor mij alpa, zei Tani Rosa. Misschien had de omkoosie er nog in willen zitten. Ach, van te veel zitten werd je stijf. En dat was erger. Alles moest weg. De ijskast, een beduimelde koek en geniet... Een strooienhoed, nog van mijn ma. Babykleertjes die ze helemaal vergeten was. Zelfs de kippen werden verkocht. Het liefst aan iemand die ze voor de eieren wou. En niet meteen de nek omdraaide. Tanny schuivelde glimlachend tussen haar uitgestalde spulletjes. Ze aaide een paar lamlendige stoelen. Tien rand per stuk. Een opkoper wou korting. Hoeze? Hoeze? Ze had er oren niet in. Ach, doof. Is ook niet zo erg niet. En dat mensen zomaar op je meubels zaten... en haar koperen bed op een laadbak schoven, het was draaglijk. Natuurlijk zat haar spullen liever aan de kinderen gegeven. Maar die waren gemigreerd. Gods wil. En de buren zes mijl verderop, die gingen ook verhuizen. Na twee keer beroofd te zijn, je legde je bij neer. Ja, de streek verkleurde met het jaar. Het werd zo zwart, mocht ze, mocht ze dat zeggen? Ach, iedereen zocht zijn geluk elders... Zo erg was dat nou ook weer niet. Maar die eenzaamheid, het wegtrekken van je eiermaassen... die lege kerkbank op zondag, de dode telefoon... dat niemand gehoor gaf van je klachten... dat je je taal niet meer op de radio kon vinden... dat je een vreemde in je eigen land was geworden. Ja, dat was erg. Adriaan van Dis las een fragment uit Tikop.